Anneke Scholten en Wilma Robbe. En met deze dames gaan we dadelijk praten over waarmee ze in het nieuws zijn gekomen. Open dagen in de naturentuin, dat is het Jan van Anneke Scholte. Het is al geweest, we kijken erop terug, maar er zal nog wel een vervolg zijn. Zo'n tuin, zo tuin is natuurlijk ook niet een eendagsvlieg. Nee. En uh, Wilma Robben, cultuureducatie met kwaliteit. Dat was uh, de titel van haar column afgelopen uh, woensdag in Goldes Belang. Cultuureducatie met kwaliteit. In, intrigerende titel, want uh, je denkt dan natuurlijk meteen aan cultuureducatie zonder kwaliteit. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is, maar daar zullen we uh, over gaan praten. Maar eerst, wat was er allemaal in het nieuws? Dat staat dus los van onze twee onderwerpen. Um, nou, brand maar los. Wie, uh, wie wil. Mm. Wat mij opviel, was dat. Um, oh ja, om maar even in, het tuinen, in de tuinensfeer te blijven. Uh, de hoek hier aan de Kalvenstraat-Tilburgseweg, mm -hmm. die zou in mei uh, de schop in de grond gaan. Daar had ik me ook wel op verheugd. En jammer genoeg is dat uitgesteld, wat ik ook wel begrijp. Uh, omdat uh, ze, ze nog niet in tot overeenstemming zijn gekomen. Er moeten nog wat dingen op papier gezet worden. En ook is er nog niet voldoende geld bij elkaar. Maar ik hoop zo van harte dat het lukt. Want het lijkt me wel een prachtige bestemming. Voor ben je daarbij de... betrokken? Nee, ja, in zoverre dat ik wel planten ga geven. Uh, maar uh, nee, het, is een andere, het is een andere groep die dat doet. Maar ik, ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd. En, zeker als, uh, en daarom heb ik ook gezegd, ik, ik wil wel meehelpen. Oh ja. uh, omdat er een soort van verbinding kan komen van de natuurtuin mm -hmm. naar de tuin. Ja, en tot hoe lang kan het nog? Je had gehoopt in mei beginnen. Nou, nee, nou in stadion... tuin kun je elk moment starten. Kan altijd. Ja, alleen oh. dan doe je andere dingen. Ah, ja. Maar wat me daar wel in opviel in het bericht, ik kan me voorstellen dat je het goed moet voorbereiden. We zijn geld aan het inzamelen en we hebben al een paar rondes Ja, euro. Dat viel mij het leek ook op. mij dat je toch wel iets meer nodig hebt voor zo'n initiatief. Ja. Even afgezien van de grond zelf. Ja. Die om niet zal komen. Open ja, maar. ja, ja. Maar zeker. Dan... Dus is echt veelomvattend. En uh, ik weet uit ervaring ook in Tilburg van dit soortgelijke projecten dat uh, een goed plan en inderdaad goede stromen, goede afspraken van wezensbelang zijn. En uh, ja, daar zullen ze nu mee bezig zijn. En ja, hoeveel dus, geld uh, schat dat er nodig is om, om uh, daar. Uh, wat van te maken? Nee, dat kan op, op, op met elk potje kun je iets doen. Alleen dan hangt het als je weinig geld hebt, heb je veel mensen nodig. Ik zou er en met twee er maar nullen achter zetten denk ik zo. Ja. Ja, dat zou, zou handig zijn. Ja. Maar ik dus bedoel als je veel mensen over, over dat hoekje, is er iets in de in de Ja, we wel zo'n stukje van uh, uh, we zijn bezig. Oh, dat was dat, eigenlijk. dat, een, dat ja, heb ja, ik niet ja, gezien. Ja. Oh, nou, ja. en wat mijn mijn uh, wat ik hoorde, daar vind ik het goed dat er weer een stukje in stond... We zijn bezig en uh, we houden moed erin, weet je. Ja, ja. Het wordt vervolgd. Dus daarom zou ik ook zeggen van alle inwoners van Goorlijk kunnen zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. Want ze kunnen allemaal iets bijdragen. Ja. Is het niet met uh, een paar handen een dag, dan met financiën. En dan komt het wel eerder uh... Kijk, nou, van erbij. de grond. Hè? Er is een uh, giro nummer geopend of een banknummer. Staat dat erbij dan? Heb ik nu zo niet paraat. Komt op de website. Ja. ja. Goed zo. Ja. Goed, dat was uh, wat, wat jij wilde... Opmerken over wat er in het nieuws was. Wilma. Nou, wat mij uh, wel een um, aardig bericht uh, leek was. De opening van de fr Free Little Library. Mm -hmm. Hier in de Vraterstuin. Vanwege het weer moest het verplaatst worden naar uh, de hal van uh, het appartementcomplex, heb ik begrepen. Ik weet niet of jullie het bericht uh, ook hebben ja, meegekregen. Ja, ja. Um, het is het vijfde... Uh, het, is de, het is de vijfde bibliotheek in Nederland. Uh, het is een Amerikaans uh, initiatief uh, wat uh, naar Nederland is komen overwaaien. Ja. Uh, de verbinding, ook hier valt het woord weer, wordt uh, daarmee ook beoogd. Hè. Mensen kunnen hun boek daarheen brengen. En, uh, de bedoeling is dat, dat je je boek uh, bespreekbaar maakt. En uh, je hoopt daar ook andere mensen uh, voor... Uh, ja, te, te krijgen die, die, die daar ook enthousiast voor raken. Dus, de, de, ik vond het wel een leuk berichtje. Ja, Heb je hem niet gezien? Nee, ik ben nog niet in ja, ik ik gelegenheid geweest om te gaan kijken. Ik ben uh, samen met Leo Joost er gaan kijken. na afloop van uh, onze gezellige bijeenkomst. op vrijdagochtend in het Jan van Bezouwhuis. Uh, voor iedereen uh, toegankelijk. Tertulia noemen we het met een weidswoord. Zijn we gaan kijken, inspectie gaan, uh, gaan houden. En. Uh, ja, nou, het, het systeem is, uh, je mag een boek eruit halen en je mag een boek er, uh, er zelf weer in brengen. Zo, zo houdt het zich in stand. Dat heb ik een dag later gedaan. Um, en wat me opviel, dat was dat de kwaliteit van wat daar lag uh, hoog was. Dat er waren interessante boeken, zaten erin. Geert Mak onder andere. Oh, en, en uh, nou ja, ver, verder weet ik niet. Maar... Uh, Interessante titels. Ook, ook kinderboeken, de prentenboeken. Van alles, van alles. Nou, er zijn ook kinderen eh, bij betrokken. Er zijn er <coughs> kinderen bij betrokken. Ja. ja. Dus uh, ja, ik heb daar al... Een, maar zag uh, je er ook mensen? Een heb boek je... gehaald. Nee, ik zag geen mensen. Ik heb een boek gebracht en ik heb een boek gehaald. Dus ik, uh, ik doe al een beetje mee in het systeem. Ja. De boekenkast is getimmerd uh, met mensen van Dobby's uh, geloof ik. Hè? Oh, ja. Het ja. is dus een klep uh, met, met uh, ruitjes en, en het staat er in het Engels, het staat er in het Nederlands. Uh, tekenboek, breng een boek of zoiets. En, en, uh, en dan staat er onder uh, neem een boek, breng een boek. Een little free library staat erop. Het is dus een, een klein kastje zo van wat is dat voor een omvang, 40, uh, 50 centimeter in de breedte en, en uh, 30 hoog zo. Niet groot, klein. En weer bestendig, want dat is weer toch wat je op de eerste plaats afvraagt. Weer Hoe overleeft ja, dat uh, ja, ja, ja. Uh, de kwetsbare... Ja. <laughs> ja, opening, het weer al niet kon verzagen. Ja. <laughs> het zal het de wel elementen contact. wel kunnen trotseren. Mm -hmm. Of het, uh, het vandalisme kan trotseren, ja. dat is natuurlijk altijd... Maar zin. ik vond het een leuk initiatief hè? van uh, Renate van Dommelen. Renate van Dommelen, ja. ja. Ik geloof ze heeft hier in uh, Goldse Kringen er ook over verteld een vorige ja. keer. Dus ja, het is eigenlijk meer een, een, een berichtje voor een uur literatuur, maar ja, dit ja, is... Ja, ja. Goldse Kringen dat zou dat ook kunnen zijn. <laughs> had ook gekund, ja. Eens kijken, Gerard, jij... Uh... Ja, ik heb iets dat eigenlijk geen nieuws is en daarom uh, is het nieuws en dat houdt me ook al een heel tijdje bezig. Dat is de vermissing en het terugvinden van Gert Duif. Oh ja. Uh, waar gelukkig vanavond bij Omroep Brabant een, uh, een uitzending voor is geweest of komt uh, van hun uh, bureau Brabant om te proberen meer informatie uh, te krijgen. Ik heb hem van vroeger uh, vrij goed gekend. Dus dan zit er toch wat dichterbij ja. uh, dat, dat zo iemand dat, uh, dat overkomt en dat er dan ook geen spoor van te vinden uh, lijkt te zijn of blijkt te zijn. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dus ik hoop van harte dat als er mensen zijn die het horen en die iets weten of iets denken. En denken van waarom zou ik dat laten weten. Dat ze toch uh, nu die drempel overstappen. En dat vooral wel laten weten aan de politie. Ja, ja, ja. Ja, als je zo iemand kent je er natuurlijk veel veel meer bij betrokken ja, dan, ja. dan, uh, dan uh, zo'n anonieme iemand die, die daar uh, gevonden wordt. Ja, en dan zie je ook hoe ontzettend stil het de laatste twee weken uh, daar rondomheen is geweest. Weet ik van... He, gelukkig een paar andere zaken die in het nieuws zijn geweest... die lijken opgelost uh, te zijn, dus publiciteit helpt. Maar mm -hmm. dan denk ik van harte van, uh, van ik hoop het hier ook. En ook mm. voor uh, zijn eigen gezin. Mm, ja, He, dan... zeker. Uh, dat is jouw, jouw nieuwtje. Ik heb uh, uitgeknipt schadeclaims Paulussen afgewezen... Uh, van een totaal 13 miljoen euro... Daar komt Goorle goed weg, de gemeente Goorle. Daar komt de belastingbetaler goed weg. Het is een langslepende kwestie. Uh, ik lees dat het al uit uh, 98 uh, stamt. Er waren wat toezeggingen, kennelijk over zandwinning. En, en die waren uh, door BNB gedaan, door een wethouder. Maar de raad die ging daar niet mee akkoord. En Toen was het de vraag van wie, uh, wie heeft hier nou wat toegezegd... en wie kan wat toezeggen en kun je daarop... Uh, ja, je, je, dingen baseren. Was dat niet de, de, de aanleiding tot de toen zogenaamde gemeentehuisaffaire in Goorland? Uh, nee, ik geloof het niet. Dat, het nou, heeft er mis, dat heeft er misschien wel, het staat er misschien wel mee in relatie. Ja. Want het was een beetje de huisaannemer aannemer, ja. Paulus, en, en uh, dat vond de gemeenteraad op een gegeven moment toch niet meer zo'n goed idee. Dat moest toch uh, vrij aanbesteed worden. En, en uh, dus toen, toen is er uh, onmin uh, ontstaan. En ja, die gemeentehuisaffaire had wel te maken, denk ik, uh, precies met, met Paulus. Ja, wel. ja, dacht het wel, ja. Ja. ja. Maar ik zit ook een beetje. Nee, maar terug ik denk dat het er in die zin uh, los van staat, omdat het over die twee plassen gaat met, uh, met de zandwinning en hoe dat. Ja. Ik denk maar dat er toen iemand gezegd heeft: van, uh, Ik zorg wel dat je wat compensatie uh, krijgt als je. ...de aanbesteding niet meer kunt winnen... ...dan kun je in ieder geval het zand nog winnen. Ja. Maar dat is maar een vermoeden hoor... Eh? ...dat ik niet eh, straks de advocaat van Paulus achter mij aankrijg... ...die zegt van dat heb je helemaal verkeerd gezien... Laten we het dan maar uitleggen... ...dan is hij van harte welkom hier. Een ander eh, iets wat ik uitgeknipt heb... ...is een berichtje op opinie ...Barmans Dagblad. Ja. Woswaren is helemaal zo gek nog niet. Daar eh, legt Dirk Mets uit dat uh, ja, er is altijd discussie over uh, de boswaarde. Hè? Uh, en, want uh, gaat de waarde van het huis omhoog, gaat de waarde van het huis omlaag? En, en wat is nou precies uh, waarop de gemeente baseert uh, welke, welke uh, gelden ze kunnen innen op basis van de waarde van het huis? De boswaarde. Uh, nou wordt hier in dit uh, artikel betoogd dat er uh, een, een centraal toezicht is op, op de, de taxeringen. Uh, dat dat dus gemeentes niet zomaar wat, uh, wat, wat kunnen taxeren, daar, daar is toezicht op. Dat er uh, in zo'n 1% van de gevallen er, uh, reden is om, om te zeggen: hé, hey, hey, hoe zit dat? Uh, dan kun je in het uh, geweer komen. Nou, schijnt het uh, dat er allerlei uh, bureautjes zijn, dat zijn weer handige jongens, die, uh, die melden zich met: oh, dat doe ik wel voor je. Uh, ik ga wel, uh, wel, wel klagen en ik ga dat aanvechten. En, en, uh, daar zegt deze schrijver van, uh, niet doen, moet je niet doen. Uh, je kunt dat uh, heel goed zelf op de eerste plaats. En op de tweede plaats, als je in zee gaat met, met, die, uh, met die bureautjes... dan, dan uh, wordt het uh, allemaal veel, veel duurder voor, voor de belastingbetaler. Uh, dat moet je uiteindelijk uh, weer allemaal opbrengen. En, en, uh, dus dus uh, laat dat... Uh, ofwel betaal gewoon je WOS of, of uh, als je denkt dat het door is, doe het zelf, ga zelf uh, aan, aan de telefoon hangen en, en uh, praat wat. Nou, je moet dat wel met een briefje doen. Oh, je dan moet dat met de, een briefje, ja, ja. Je moet formeel bezwaar maken mm -hmm. tegen de schatting, maar uiteindelijk, het overgrote deel van de gevallen praat je over tientjes. Ja. Ja. En als je dan oh, iemand gaat inhuren, dan ben je al om een deur open te doen, ben je 100 euro kwijt. Ja, ja. Daar moet je vooral niet aan beginnen. En overal op internet, want dat heeft nu bijna iedereen, vind je voorbeeldbrieven van hoe je dat soort dingen uh, moet doen. En je moet het onderbouwen en tegelijkertijd moet je er ook over nadenken. Linksom of rechtsom moeten een aantal voorzieningen betaald worden. Dat heet de belastingen die daarvoor gebruikt worden. We kunnen dat ja. allemaal wel heel ingewikkeld maken en vinden dat onze buurman best meer kan betalen, maar wij niet. Uh, maar wees daar ook een beetje voorzichtig en normaal mee. Ja, en, uh, ja. ja. vind ik. Goed, daar zijn we het met elkaar over eens. Ja, dus dat is advies. Eh, ja. Ja. <laughs> nou nee, als je met mij voor advies komt, dan is dat duurder. <laughs> Ik heb mijn starttarief al genoemd. Okay. Goed, dat waren onze nieuwtjes. <coughs> nu naar ons onderwerp. Zullen we eerst naar de tuin gaan? Ja, dat is goed. Ja, naar de tuin. Uh, vertel uh, eerst maar uh, wat, het, wat het is. Waar gaat het over? Uh, de natuurtuin. Die ligt schuin achter uh, Klooster Nieuwkerk in, uh, ja. in Nieuwkerk, op landgoed Nieuwkerk. En sinds uh, november 2011 uh, zijn we daar begonnen uh, om van een weiland, dus 2000 vierkante meter, een ecologische belevingstuin te maken. En ik ben daar zelf mee begonnen vanuit mijn bedrijfje. Mijn bedrijf heeft Van Naturen als een werkwoord, dus naturen moet je doen, dus bezig zijn met de natuur... En uh, ik heb al zo vaak ervaren dat natuur mensen gewoon een uh, enorme kracht kan geven, veel rust geeft, dat mensen mensen echt goed doet. Dus ja, is dat iets om te stimuleren, denk ik, dat mensen contact kunnen hebben met de natuur. En waar kun je die beter hebben dan in je eigen achtertuin, uh, als je het een beetje ecologisch indeelt. En daarvoor is nu die grote tuin, de naturetuin, uh, aangelegd, zodat mensen inspiratie op kunnen doen voor hun eigen achtertuin of voortuin, balkonnetje. Mm -hmm. En uh, in, de, in die 2000 vierkante meter uh, loopt in eerste instantie een rolstoelpad helemaal rond, omdat ik ook graag wil dat iedereen die tuin in kan. En uh, dan zie je allerlei hoekjes, uh, dus bijvoorbeeld een kruidentuin, een uh, bloementuin, met name snijbloemen dan, maar ook een moestuin, een vijver, een uh, boomgaard, een bessenkooi. En allerlei andere leuke dingetjes, als een, een willige hutje. En dat gaat een beetje onder de grond. En bijvoorbeeld ook een graspult die weer iets hoger is. En een stoel waar je nog hoger kan zitten. Dus je, er is veel te ervaren. En um, uh, er is ook veel diversiteit. In planten gaat dat nog steeds meer worden nu de komende jaren. Maar vooral in sfeertjes. Dus er zijn ook verschillende paadjes, verschillende... De manieren van aanleggen. Dus bijvoorbeeld de kruidentuin is in de vorm van een, een beetje globaal gezegd een wiel. De moestuin is weer meer met rechte paden, Door de, de, de rozentuin loopt weer een kronkelpaardje. Dus mensen kunnen ook ervaren van goh, dit voelt voor mij prettiger dan dat. Mm -hmm. En uh, ze weten ook dan van oh nee dat wil ik helemaal niet. Als je bijvoorbeeld de zandpaardjes in de snijbloementuin ziet. Ik heb daar verschillende reacties op gehoord. De ene zegt van oh, dat wil ik want ik hou zo van schoffelen. Nou dan moet je inderdaad zandpaardjes nemen. En een ander zegt van nee, ik wil het juist helemaal niet. Nou, dan kun je beter iets anders doen. Ja, ja. ja. Zo, dit uh, in eerste instantie. Uh, ik heb uh, twee woorden gehoord uh, uh, waar ik even naar wil vragen. Uh, hoezo, werkwoord naturen? Wat, wat zit daar voor werkwoord in? Nou, natuur ja, natuur. Natuur, natuur. natuur. ja, precies. Ik, natuur. Hij, natuur. En dat is ja. gewoon bezig zijn met de natuur met hoofd, hart en handen, zeg ik dan maar. Dus Weetje. je kan er ook. Ja, precies. Je kan er gewoon. Uh, uh, ja, met je handen natuurlijk volop er bezig zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die weet, gedichten maken weet ik veel dat over natuur. Gewoon contact maken met natuur. Niet aan voorbij gaan, maar er iets mee doen. bij naturen. Ja, ik bij natuur, natuur. natuur. Ja. Oh ja, dat, zo, ik, zo bedoel je dat. Maar maar ik, zo bedoel ik het. Oh. Oh. Oh. Is dan jouw idee ook om in die naturentuin dit soort mensen binnen te krijgen... die daar een gedicht gaan schrijven nou, die bij een schoolklas komen Ja, even. Dus dat, ja, ook precies, aan, aan ja. het model moet, ja, uh, moet denken. Ja, zeker. Ja, want uh, het is eigenlijk ook ontstaan... Dat ik, de, ik ben al zeker acht of tien jaar bezig met uh, cursussen ecologisch tuinieren. En ik heb uh, twaalf jaar een volkstuin gehad in Tilburg, op Moerenburg. hele fijne volkstuin, mm. maar dat was maar 300 vierkante meter. En daar kon je niet zomaar mensen uitnodigen natuurlijk. En dan blijft het toch wel theoretisch, want je zit in een zaaltje... en je, je vertelt wel, je laat dingen zien en je neemt een hoop grond... en potten weet ik allemaal niet mee, maar het blijft theoretisch... Ik wil een plek waar mensen gewoon uit kon nodigen, kon laten zien en voordoen en, en samen doen. Hoe je een composthoop ja, opzet, dat. Het tweede woord is uh, bessenkooien. Ja. ja. Um, nou, we, we hebben veel bessen, twaalf verschillende soorten, kleine vruchtjes, zo kers kersen en frambozen. Maar als je daar um, geen bescherming uh, omheen brengt, dan gaan de vogels er gewoon mee aan. Ja, je kunt en, bessen alleen nog maar een kooi uh, hebben. Ja, nou, niet in een kooi. Kijk, een kooi is handig, want dan heb je er niet veel uh, werk mee, want die staat er gewoon altijd. Je kunt er ook een net overheen noemen, dat is weer het risico dat die vogels erin blijven hangen. Dus daarom heeft uh, mijn vriend heeft nu een hele mooie degelijke bessenkooi gemaakt met palen en gaas. En net... Nou ja, ik zie dat helemaal. Ik zie dat wel. We ja. hebben ook wat bessenstruikjes geplant en... en uh, uh, ze zijn uiteraard nog, nog maar groen, maar ze worden al door de vogels weggepikt. Ja, die zijn je altijd voor. Ze zijn ja. altijd voor. Ja, ja. Ze ja. krijgen niet de kans om rood te worden. Nee, of en voor mij dan of weet wel. Dat wat het er moet zijn. Ja. Ja. Dat is hard werken als je klein bent. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Ik was de vogelverschrikker. Eh, oh ja? Voor. Niet zo'n goeie hoor. <laughs> Moet er we wel eerlijk eh, zijn. Oh. Maar ik ja. hoorde hier eigenlijk iets van, vroeger was bij een quiz was de vraag, is het dierlijk, plantaardig of mineraal? Ja. Mineraal heb je wel en plantaardig heb je ook, maar dierlijk wil je eigenlijk ook een beetje buiten houden omdat het nou, toch bij de wat best, lastig is. Ja. En eigenlijk ook wel het konijntje. Dat nee, ook precies, weg. maar dat. dat, dat ja. <laughs> En de haasjes en, de, en de eekhoorntjes zijn ook een ja. beetje lastig. Nou, eekhoorntjes. Die, die, die op wel ja, op, maar... Uh. Nou, maar dat zijn ook wel de enige. Want de rest, daar ben ik juist op uit... om dat juist uh, binnen te halen natuurlijk. En uh, er is ook al een imker uh, uit Goorlijk... Gert-Jan Heeman, die heeft zijn, uh, zijn volk daar al staan. Doet het volk het nog? Geweldig. Ja, ja geweldig. Ja, en die, die zijn ook zo tevreden daar... omdat er volop te eten is. Die mm -hmm. hoeven echt geen moeite te doen. Dus hij zegt ook van... ja, ze zijn zo ontspannen daar... En we hebben heel veel dit weekend, juist... Het was erg leuk met die open dag. De libellen kwamen net uit. Dus ze konden echt uit het uh, huidje zien kruipen, zeg maar. Hè. Dus echt geweldig mooi. Prachtig. Heel mm -hmm. veel vlinders. Nou, Koningin ook uh, dit weekend geweest. voor het eerst. Geert, ben jij er geweest? Nee, ik zag dat Leo Jongster er... Ja, die ja, ja, is er uitgebreid was echt helemaal... Geweest. Uh, ik heb ja. het mailtje ja. voorbij ja. zien komen dat hij was zeer enthousiast. En uh, ja. nou, we moeten er allemaal naartoe. Kijk. Ja. Ja. <laughs> en er is ook een... Uh, Accomoda het is tevens een ac accommodatie om schoolkinderen uh, te ontvangen. Ja, dat wil ik heel graag. Maar de, het is zo dat ik ben daar begonnen anderhalf jaar geleden. En uh, nu uh, is eigenlijk het punt, omdat in het klooster zijn wat veranderingen. Ik huur het van het klooster. En uh, zijn de gebouwen die er in eerste instantie bij hoorden, daar kan ik geen gebruik meer van maken. En nu ligt de vraag bij de gemeente uh, om een kastje en een schuurtje te kunnen zetten in mijn tuin, zodat ik inderdaad bij regen, zowel de vrijwilligers als bijvoorbeeld een, een, een klas kinderen ook gewoon eventjes onderdak kan hebben voor uitleg of weet ik wat, mm. en een toiletje. En dat zijn eigenlijk de dingetjes die er nog aan ontbreken en dan graag, want daar, ja, daar is eigenlijk wel... Uh, ja, gewoon een doel om dat voor te laten gaan, want er ontstaat gewoon een gat aan kennis bij, bij uh, ja, de oh, mensen ja, van 20 uh, ja. tot en met 40. Ja. Uh, en waar ik bijvoorbeeld het eerste waar ik aan mee begin, daar ga ik dit jaar gewoon al mee beginnen, is met uh, kleinkinderdagen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat uh, grootouders met kleinkinderen, die komen nu op de Bonnefoy, want het is natuurlijk toch ook al drie dagen in de week open. Maar om dan dan gewoon weet je, iets van natuurbeleving of natuureducatie gewoon in de tuin te kunnen doen. Mm. En dan ook meteen die link te leggen met van... Goh, kijk, als je die plant zet, die trekt veel meer bij je aan... dan die plant bijvoorbeeld. Hè, en die doet het wel goed in jouw tuin. Dus ja, je kunt zaadjes meenemen, je kunt een stekje meenemen... want dat verkoop ik dan ook. En uh, dan heb je ook meteen de actie. Hè, want anders dan blijft het... ja, dat lijkt me leuk, zeggen ze dan. Nee, neem het maar meteen mee. Nee, mee hè? Ja, ja, precies, ja, ja. ja. Zeg, je bent begonnen met een weiland. Ja. Uh, wat was dat voor een grond? Ja, uh, dat is wel bijzonder, vond ik. Want... Uh, het was weiland, in het midden was er wel een moestuin geweest, maar verwaarloosd. Dus er zaten heel veel panen, dus kweekgras in de grond, brandnetels. En daarom kon je al zien dat uh, dat vruchtbare grond was. Uh, en dat blijkt ook zo, hoewel de teeltlaag is maar 30 centimeter, heel uh, weinig. Maar wat er dan op zit is heel vruchtbaar en ik denk gewoon dat het, het beekdalgrond is. Het is geen zandgrond? Uh, ja, eronder dus weer wel en het is ook wel zandgrond, maar het is extra vruchtbaar. Het is mm. werkelijk... Uh, ja opvallend beekdal ja omdat de leij die, die stroomt er uh, 100 meter verder dus Maar dat is het ook al heel lang in cultuur ja, heel lang dan toch met planten afsterven en dat de, de ja. cultuurlaag zich ophoopt ja ik, dat weet ik niet precies nee ja, toch wel een uh, paar honderd jaar denk ik hoor ja. dus ja de, de nonnen van nieuwkerk die moesten ja. natuurlijk ja. ook in hun eigen onderhoud ja, voorzien. Ja, ja. Ja. ja dat is nog maar honderd ja. jaar hè okay. Ja. En ben je toen gaan spitten of heb je in een ploeg uh, gehuurd? Ja, nou, dat is het leuke, want um, ik had wel een plan en uh, gelukkig kon ik ook wat uh, provinciesubsidie krijgen voor het rolstoelpad en voor het graven van de vijver. Dus toen is er een bedrijf geweest die um, de, die aanleg gedaan heeft en dat was meteen de eerste twee weken. En dat was een mooi begin en vanaf het begin af aan heb ik dus heel veel vrijwilligers gehad die mee willen helpen. En uh, dat is ook dan meteen het natuur in de praktijk. Want zij vinden het gewoon heerlijk om daar bezig te zijn. In de rust en het vogelgeluid. Met je handen in de grond. En er is natuurlijk heel veel werk te verzetten. Mm. En daarom zei ik dat net ook van die tuin. Kijk, als je, ik heb niet veel geld. Ik bedoel, dus je moet het wel op de een of andere manier dabel zien te krijgen. En uh, ja, ook wel dicht bij je plan blijven. Dus niet uh, te groot opblazen. Dus wat kan gebeuren is mooi. En dan doe je het met wat je hebt. En als er dus veel mensen komen om te helpen. Dan kun je veel bereiken. Dat ja. lijkt ook wel. Ja. Ja. Dus je bent begonnen twee jaar geleden? Anderhalf jaar. Geleden. Anderhalf jaar ja. geleden. Ja. Ja. En nu kun je al laten zien. Ja, dat, dat komt eigenlijk is. al vanaf het begin. Want uh, we zijn na een half jaar, dus in april 2012, opengegaan. En uh, toen, dat weekend zijn er al 350 mensen geweest. En het hele vorige jaar zijn er 1350 mensen geweest. Dus, ja, en enthousiast, en terugkomen. Hmm. En uh, dit jaar uh, hebben we dan ook entree, omdat het toch op de een of andere manier kostendekkend moet zijn. En is ook de mogelijkheid van een tuinvriendenabonnement voor de mensen die echt enthousiast zijn en het willen steunen of vaak terugkomen. En dat, dan blijkt ook dat mensen bijvoorbeeld elke week terugkomen. Ja. Kijk, dan betalen ze een tientje en dan ondersteunen ze toch, maar dan zijn ze wel vrij de entree, om te komen. En entree, wat is de entree dan? Twee euro. Nou, mm -hmm. Het en, is eigenlijk een soort, uh, ik, ik heb een volkstuin met een groep. Ja. Ik heb een lekkere grote volkstuin. Niet altijd omkijken ernaar van een hele volksstuin bijhouden. Ja, dat wat nou... Doen. De 300 vierkante meter, dan moet je echt fanatiek blijven. Ja. En als je in een groep vrijwilligers zit, is het toch wat makkelijker om dat enthousiasme te blijven opbrengen en je kunt het ook wat makkelijker behappen. Stel ik nee, mij zo. zo is het niet helemaal denk ik. Nee, nee, nee. Want de vrijwilligers die komen echt helpen. Dus je komen drie uur in de week, zeg maar, en dan zeggen ze van zeg maar, doe maar wat zeg maar welk klusje ik moet doen. Mm -hmm. En uh, het moet, er moet natuurlijk wel continuïteit in zitten. Daar zorg ik dan voor. En ook, nee. er moet ook een lijn in zitten en je een doel. En ik ben er eigenlijk altijd. Ja. Mm -hmm. ja. Dan moet je daar ook van leven? Uh, dat is wel de bedoeling. Maar ik heb maar een klein half loontje nodig. Dus, uh... mm -hmm. En niet ik verbruik nodig. niet zoveel. Nee. nee, nee. Uh, nou, we hadden er toevallig dit weekend ook uh, gesprek over. Van, uh, wat heb je nodig? Nou, dit heb ik nodig. Het buiten kunnen werken. Mm -hmm. En de planten en de, en de dieren om me heen. En de mensen die dan ook enthousiast zijn... want dat, dat was dus dit weekend heel leuk. Er zijn iets van 400 mensen geweest. En dan is het een enorme stimulans. Ja, dat, zal ja, dat is gewoon heerlijk. Nou, ik zag in dit bericht dat er ook nogal wat andere organisaties waren. Is dit als idee ook iets wat je verder in Nederland ziet? En zijn jullie ook van plan dat... Wat meer uh, body te geven door daarin te gaan samenwerken? Of zeggen nee. gewoon, nou, ik heb mijn handen vol ja. aan dit. En, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Als die 2000 vierkante meter uh, mooi groen echt, is, dan. Ja, uh, nou, daar heb je echt je handen ja. vol. En, dan, kijk, het moet ook niet oppervlakkig blijven. Hè? Dus nu, als het eenmaal staat en ook als die kas in de schuurtje er zijn, dan kun je meer de diepte in. En dan kun je echt planten. Ja, nu, kijk, voor de oppervlakkige toeschouwer is het al geweldig. Maar ik zie nog heel veel dingen die veel beter kunnen. En daar kun je nou de komende jaren voor gebruiken. Mm -hmm. ja. Maar de organisaties waar je op doelt te zijn, denk ik, de mensen die ook een, een kraam hadden. Ja, dus toch. Ja. Dus, dus. Nou, bijvoorbeeld het boekenschop, dat was ook wel een hele leuke link. Dat is ook zo'n leuk iets van een verbinding, ik weet niet of je het kennen. Ook een beetje aansluiten bij jouw berichtje. Dat is een, een winkel in Tilburg, daar mogen mensen alleen maar boeken brengen. Dus die ze over hebben. En zij verkopen het dan voor een goed doel. En die maanden is het dat goede doel. En die maanden is dat goede doel. de Breda's weg ja. uh... En nu was het dus de kinderboerderij in Tilburg-Noord. Nou, dat vind ik een hartstikke leuk. Iets sluit aan bij mijn tuin. En zij hebben daar ook uh, ja, hun boeken kunnen verkopen. Ja, en dat ja. is weer leuk voor de mensen die in mijn tuin komen. Want het waren alleen maar de natuur- en tuinboeken tweedehands. Nou, en dan stonden de imkers er. En die hadden een heel mooi volk om te laten zien. Met de koningin die helemaal kon volgen. Dat was ook alweer heel mooi. Maar moet je er, kun je er van leven ook in die zin dat uh, wat je daar uithaalt, dat dat voldoende is om, om jou te voeden? Oh zo. Nee, nee, nee dat is de dat nee, ja, modificatie het is, van die vraag. Ja, nou, precies. Nou, dat is, uh, nee, nog niet zo. Omdat ook het, het uh, belangrijkste is de educatie. Oh ja. Dus uh, kijk, het is geen productietuin. Ja. En uh, kijk, als, als je nu ziet welk voorjaar we gehad hebben, nou de... De bonen zitten bij wijze van spreken nog niet eens de grond in omdat het nee, weggerot is. Ja. Dus ik bedoel, daar moet je niet te veel op rekenen. En al wat er dan vanaf komt is mooi meegenomen. De ging gingen voorbij en je kon de bonen nog niet de grond in. Nee, maar popoenenpitten zijn gewoon verrot. Ja, ja dat, dat is, is gewoon zo, zo. Dus. Ja. Ja, ja dus, nee, Een vriend van mij heeft een, achter zijn huis een eigen groentetuin. Dus twee weken geleden belde hij, kom je asperges eten. Maar dat zat er toen niet in. En toen zei hij, oké, okay, als ik voldoende asperges heb, dan bel ik weer. En dat was gisterenmorgen. Toen had hij eindelijk genoeg ja. om het gisteravond ja. voor onze maaltijd kunnen ja. maken. Ja. Ja, bedoel ja. maar. Ja. Nou, de, dat is dus echt ja, niet zo vanzelfsprekend als dat mensen denken. Ja. En daarom is het heel belangrijk ook dat uh, zo'n tuin als, als aan de Tilburgseweg en de Kalverstraat uh, er komt. En daar ook groenten gekweekt worden. Omdat mensen dan ook gewoon zien... Wat er allemaal voor moeite gedaan moet worden voor een krop sla. Het is geen vanzelfsprekendheid dat daar geen luizen in zitten, niks aan gefreten wordt, dat die mooi groen is. Nee, is allemaal niet het is, zo vanzelfsprekend. Het is eerder vanzelfsprekend dat het wel vergeven is van de luizen naar handen. Bijvoorbeeld. Goh, maar ook de tijd die het duurt van een klein zaadje tot een krop sla. Ja, ja, ja, ja. ja. Krijgen we meer waardering? Mm -hmm. Denk ik. Ja, ja. Ja, twaalf generaties souvenirs uh, zijn mee voorgegaan ja. in mijn familie oh, ja. oh, ja. en als oh. klein kind heb ik het nog Kijk. gedaan en, en toen ik mijn eerste huis kocht heb ik nog twintig vierkante meter gehad tot we op vakantie gingen en toen ik terugkwam dacht van nu is de, de groente goed dat is allemaal doorgeschoten en dan denk je natuurlijk een half jaar heel veel moeite en, ja. en, uh, ja. Ja. dus ik heb geen groene handen kun je daaruit? haar uit oh. ja. maar je hebt wel groene genen eigenlijk ja, ja. Aha, die heb je wel Nee, dus dit soort verhalen, of ook natuurlijk de praktijk, komt mij heel ja. bekend voor. Maar ja. er dus ook het verschil, ik kom uit de buurt van Utrecht waar je veengrond ja, je hebt. Ja. Nou, daar hoef je die 30 centimeter met te graven, nee, je bent al in het grondwater. Ah, ja. En je nee, ga je nog te twee meter anders. door en dan is er nog steeds niks. Ja, uh, dus, uh. ja. ja dat klopt. <laughs> ja. Ja. Forst in de grond in die buurt is toch een heel andere koek dan hier hoor. Daar vlak bij jou uh, heb je ook nog een, een, een, een wijngaat, hè? Ja. Ja, van Rob. Die ja. hebben we hier ook gehad. Ja. Ja, dat is ook wel heel leuk. Ook weer, uh, om nog even te vermelden voor uh, september weer. Toen ik daar begon... Kijk, ik kom natuurlijk uit Tilburg en heb daar een heel netwerk. En dan kom je toch, hup, 13 kilometer verder. En ik wil hier ook weer graag een netwerk opbouwen, omdat ik denk dat je vooral in samenwerking dingen goed kunt doen. Dus, uh, en Rob was eigenlijk de eerste met wie ik in contact kwam. En uh, al vrij snel hadden ze zoiets van, oh, we moeten een fietsrondje gaan doen. Dus wat meerdere organisaties in de buurt... Uh, ...een beetje gekoppeld worden aan elkaar... ...en uh, dat we gewoon een route uitzetten... ...en dat mensen dan een rondje kunnen fietsen... ...en ons allemaal aan kunnen doen. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan... ...en Tom Rebuss van Plug Plant die deed ook mee... ...en nog een aantal andere organisaties. was eigenlijk ook weer een groot succes, was echt wel leuk. Dus dat gaan we 15 september ook weer doen. Ja, want er is ook... Uh, ...voordat je op Nieuwkerk komt... Uh, ...op dat, uh, dat, uh, dat brede pad heb je... ...aan de linkerkant ook een tuin... Ja. Waar, je, waar je ook wat kunt drinken, staat ja, ja, ja, dus er? Ja, dat is Pluk Plenty inderdaad. Pluk Plenty heet dat. En in diezelfde contraille heb je toch ook het landgoed De Vijf Hoefens van Floris van der Landen? De Hoefens, ja. De Hoefens heet het, oh, de denk ik. Ja, ja. Maar dat is toch wel een stukje verder. Ja. Oh, okay. Maar die gaan maar doen dit... Die befietsen, Ja, ik, die doen dit keer ook mee met het rondje. Dus dat is ook leuk om weer een ja. Ja. keer achter de poort te komen. En ook zij begeven ja. zich um, op het uh, pad van, uh, van uh, educatie. Oh. Dus misschien dat ook daar een verbinding mee gezet ja, kan zeker, worden. Zeker, ja, zeker, ja. zeker. Nou, dat is natuurlijk omgekeerd een van de problemen van het onderwijs. Iedereen gaat educatie voor zich verzorgen, maar je moet het ook met het onderwijs uh, inpassen. Maar past dit ook wat in de trend naar meer kleinschaligheid? Je hebt het over 2000 vierkante meter. Hoveniers van vroeger, drie, vierduizend vierkante meter. Mm. En dan had je het wel eens een beetje gehad, mm. dat kon je zelf uh, als gezin behappen, uh, qua hoeveelheid werk. En daarna hebben we natuurlijk... de grootschalige landbouw gekregen... met alle nadelen van die... en nu zie je heel veel van dit soort... of veel kleinschaliger initiatieven... rondom dorpen uh, ontstaan. Ja, dat voel je dat ook heel echt goed als een in. trend? Ja, zo, uh, ja. Dat... en dat, dat kan ik vooral voelen... omdat ik al zo lang ermee bezig ben. Dus ik heb daar echt... zeg maar zes jaar geleden was het echt... Uh, met de cursus Ecologisch Tuinieren... nou als ik er al eens één of twee groepen had in het jaar... terwijl nu heb ik er al uh, zes gehad... En ja, we zijn ja, nog... Moet nog beginnen. Precies. Ja. Dus ja, dat, dat merk je ook. Dat mensen gewoon meer geïnteresseerd raken om het ook gewoon zelf te doen. En het dicht bij huis te houden. Mm. Maar zijn er dan ja, ook is... hier in de buurt voldoende mogelijkheden hè, voor die mensen? Uh, om iets zelf te gaan doen. Even afgezien van, ja. uh, van bij jou als vrijwilliger. Ambities op, uh, zijn niet zo groot. Ja. Ook weer niet hoor. Ja. Dus uh, het, het kan ook maar zijn een kist in de, in de achtertuin. Mm. Of vijf potten op het balkon, mm. maar dat is wel een begin, denk ik dan altijd, en ik weet wel dat de wachtlijsten in Tilburg van de volkstuinen zijn lang, dus wat dat betreft denk ik dat er wel wat meer volkstuinen zouden kunnen komen, mm. maar ja, dat is net het verhaal met de tuinen, ja, die aan die de de Kalverstraat ja, als je daar nu denkt ze zijn nodig, had je eigenlijk al drie jaar geleden moeten ja. beginnen, mm. dus ja met de crisis en zo nou, weet je, het, de overlegfase moet wel eens overgeslagen worden, denk ik wel eens. Die is erg lang, hè? Oh, nee, nee, nee. Zeg, hoe, hoe bestrijd je uh, ongedierte? Wat is ongedierte? Uh, nou, luizen en, en, en, en, en, en... Ja, ik heb geen luizen. Oh, dat is prachtig. Heb je luizen? Dat komt omdat de grond zo gezond is. Ja, als je een, een goede diversiteit hebt van planten, dan komen er ook de goede dieren bij... En bijvoorbeeld, er zitten bij mij heel veel vogels, dus als je goed bent voor de vogels, dat die kunnen blijven uh, ja, gevoed worden met die luizen bijvoorbeeld, dan uh, heb je geen luizen. Ja, ik ken die theorie wel. Er was uh, ja, jaren geleden zo'n zo uh, tuinieren zonder gif en als je ja, maar uh, goed je compost dat, uh, maakte, als je maar goed je compost had en uh, ja. de grond uh, gezond ja. was, dan, dan uh, kwam er nergens een luis op. Daar ja? ben ik het helemaal mee eens. Zo nee, mijn eerste tuin, maar uh, ja. dat was geen succes. Dat was overhoekend. <laughs> Daar ben van ik het helemaal mee eens. Maar is dat een ervaringsfeit? Ja, dat is zeker. Ja, ha. ja. ja. Compost doet enorm veel goed aan de grond. Maar, uh, ja, je wou iets zeggen. Nou, nee. nee ja. Ja. Ik dacht... Wilma, heb je ook getuineerd? Nou, heel bescheiden. Mijn opa is een boer. Is dat genoeg? Ja. Ja. Het is een beginnetje. Ook ja. okay. okay. geen. hè? Mm. Ja. ja, Wiens opa is geen boer. Hè? <laughs> ja. Klopt. Um, ja, ja, eens kijken. Nou, Misschien kan uh, ik nog eens um, vertellen waar mensen meer informatie kunnen halen. Ja, als je dat uh, vertelt. Um, want kijk, we zijn al pas het seizoen nog maar begonnen en de tuin is open elke woensdag, donderdag en vrijdag van uh, 1 tot 5 uur. Van 1 tot 5, van 13 ja. uur tot 17 uur. En één weekend in de maand. En ze kunnen kijken op de website. En dat is um, www.anneke Scholte.anneke Scholte. Zonder N. anneka allemaal. Ja, .nl. scholte.nl. En daar staat eigenlijk uh, het meest belangrijke op. Oh, en als ja. ze vragen hebben, kunnen ze me mailen of bellen. Mm -hmm. Goed, nou, we zijn uh, aardig uh, geïnformeerd. Ik had nog een allerlaatste vraagje. Misschien is dat een kwetsbare vraag. Is dat een. Is de tuin omheind? Hij is omheind, ja. Die, uh, af, uh, Kun je, is die afsluitbaar? Zit daar een beetje veiligheid uh, dat, dat er geen ongewenste gasten komen? En, en, uh... Uh, ik heb nog geen ongewenste gasten gehad. En ik mm -hmm. ga ervan uit dat, uh, dat die er ook niet komen. Die worden, kunnen buitengehouden worden door de omheining. En... Ja, als ze het knipje open doen, zijn ze binnen. Oh, dan zijn ze al binnen. Ja. Ah, ja. Maar de dus, vogeltjes, die zorgen ervoor dat ze... Ja, de konijn is afschrikwekkend. dus... Uh... Ja. Dat is die grootste vijand? Ja, nu wel. Het konijn is mijn grootste vijand. Ja. Uh, goed, nou, dankjewel voor uh, wat je ons allemaal verteld hebt. Nou gaan we naar de muziek. Heb jij nog Miel Kools kunnen vinden? Oh Ja. in de bij toen kwam daar een oude boer voorbij hij betastte lachend het malse gras en vond dat het een goede weide was maar de vlinder nee die zag hij niet dat die de vlinder veel verdriet ai dai dai dai dai kwam daar de boerin voorbij. Zij keek bewonderend naar haar koeien en voelde haar die groeien. Maar de vlinder, nee, die zag zij niet. Dat deed de vlinder veel verdriet. Ai, dai, dai, dai, dai, In de Bij, toen kwam een paardje daar voorbij. Zij liepen heel dicht naast el en die bekeek alleen maar dander. Zo zag ook zij de vlinder niet. Dat deed de vlinder veel verdriet. Ai, dai, dai. in de wei, toen kwam een kindje daar voorbij. Het zag het vladderend rood en gele en wou zo met de vlinder spelen. Maar de vlinder bleef toch slecht gezind. en zei, wat heb ik aan zo'n kind. Ai, da, da, da, da, da, da, da. In de bij, een heer uit de stad kwam daar voorbij. Hij riep: Wat prachtig exemplaar! De vlinder keerde, dat is waar. Hij zwol van trots om zijn perfectie. Nu prijkt hij star in een collectie. Hai, da, dai, da, da, dai, da, dai. Da, da, da. Ja, Miel Kools, zalige gedachtenis. Want ik las in de krant vandaag dat hij overleden is. De Vlaamse troubadour die ook wel in Nederland veel heeft opgetreden. Prachtig, prachtige zanger. Nu, wij gaan verder met Wilma Robbe over cultuureducatie. Het zijn eigenlijk twee onderwerpen die vrij dicht bij elkaar liggen. Ja. Um, ze vloeken allerminst um, cultuureducatie met kwaliteit. We hebben in jouw column gelezen... Dat, ...dat daar mogelijkheden liggen, maar dat dat hier onze bestuurders daar kennelijk niet van af weten. Dat was eventjes een veeg uit de pan richting gemeenteraad, nee, wethouder die daarvoor verantwoordelijk is. Is het, is het iets wat, wat, ik had er ook nooit gehoor, van gehoord, maar is het iets dat, dat vooral op de school bekend is? Nou ja, blijkbaar ook nog onvoldoende... Um, je denkt, denk ik, als school al wel gauw... dat je al heel veel doet op dit gebied aan cultuur-educatie. Maar dan... Um, um, dan er, een aantal jaren geleden is ook uh, veel geïnvesteerd... om uh, op scholen cultuurcoördinatoren uh, actief te krijgen. Ah. En er werden ook uh, scholingscursussen voor, uh, voor aangeboden... Hè, met subsidie van de overheid. Um, dan uh, gaan die, die mensen aan de slag en dan uh, uh, uh, voelen ze zich verantwoordelijk voor uh, alles wat gebeurt. En dan, dan, dan, dan kom je er op een gegeven moment achter dat er van alles om, om, om je heen gebeurt. Waarvan je denkt, zo, ja, wat, wat, wat is hier allemaal gaande? En, uh, en dan, dan uh, krijg je ineens van hogerhand weer door dat er de cultuur-educatie ineens met kwaliteit uh, moet zijn. En ja, je mag van een gemiddelde leerkracht toch aannemen... dat als die iets met cultuur doet... dat hij dat op de eerste plaats doet met kwaliteit. Ja, ja, ja. En uh, uh, ik was uh, inmiddels een paar weken geleden... bij uh, de presentatie van een... Uh, nota van uh, de B5, dat zijn de vijf uh, grote steden van Brabant. Die hebben de krachten gebundeld en die hebben de culturele ladenkast uh, uitgebracht. En dat uh, overhandigt aan uh, de minister van Onderwijs, uh, Jet Bussemaker. En uh, zij zeggen dat ze expertise in huis hebben om scholen te begeleiden... die cultuur-educatie met kwaliteit te bieden zoals op dit moment de overheid dat wil. En dan wordt gedacht aan uh, leerlijnen... In alles, uh, elk vakgebied uh, kent leerlijnen. En nu is cultuureducatie aan de beurt. En, um, en ja, via leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8 moet vastgelegd worden. Ja, Wat je als school doet op oh, dit gebied. Ja. En uh, dan is in kerndoelen beschreven waaraan een en ander moet voldoen. Oh, ja. En nou, dat, dat was is in dit geval. Dat was nog niet het geval. En dat is nu de slag die uh, het primair onderwijs moet gaan maken. Je, zoals ja, alles in het onderwijs moet vastliggen, moet ook ja. uh, in ja. dit geval alles minicieus komen te liggen. Dit, dit heeft voor mij een hoop. Hoort en huiver, verhalen eh, als ik heel eerlijk ben. Is dit ook een disqualificatie van, van, het, van, van die cultuuronderwijzers eh, die, die momenteel bezig zijn? Je bedoelt nu misschien vakleerkrachten? Ja, die vakleerkrachten. Ja, veel vakleerkrachten zijn ooit wegbezuinigd, hoor. Oh. En, uh, dat is per school heel verschillend. Uh, nou, ja, ben ik zelf, ja, behalve ik dat als de kolom, kolompje schrijf ik kolompje schrijf, ook leerkrachten op een die basisschool die al flink in de middelen zit. Ja, hè, dat, dat, uh, dat is natuurlijk zo, hoe groter je bent. Jullie uh, hebben het. Jullie hebben het nog. Wij, Jullie, wij doen, er gebeurt heel die veel. Er, er gebeurt cultuur. heel En Zeker, wij hebben inderdaad een vakleerkracht voor muziek. Uh, we hebben ook vakleerkrachten uh, voor de groepen 1 tot en met 4, die geven dansexpressie. We hebben vakleerkrachten die uh, voor de groepen 8 um, drama-cursussen uh, geven. En sinds een jaar is er ook een... Uh, en er gebeurt nog meer hoor, maar goed, dit schiet me nou zo als eerste binnen. Sinds een jaar uh, is er ook een, een samenwerking uh, met uh, Factorium. En uh, is er een combifunctionaris uh, ja, actief geworden. Actief op jullie school. Onder andere, maar niet alleen op, de, op onze school, maar ook op andere scholen ja. in Golen, in Riel. En, uh, en daar ja, begon... Begon het voor mij een beetje mee. Zo van, oh, wat komt die nu ineens vandaan en uh, uh, waar wordt dat dan van betaald? En uh, yeah, dit, dit, dat, dat soort vragen komen dan ineens. Uh, Jij op. bent een, een, een groepsleerkracht? Ik ben groepsleerkracht en ik ben op het schrijf ik ook cultuurcoördinator. Oh, ook zelfs cultuurcoördinator? Als, als groepsleerkracht word je geacht naast. Uh, het geven van lessen, ook taakuren te In mijn geval wat. gaat dat nu naar... Maar die, die vakleerkracht, die haalt dan de leerlingen even een uur weg? Of uh, hoe gaat het dan? Die neemt een groep over. Die neemt een groep over? Ja. De leerkracht gaat weg? En, nee, de leerkracht... De leerkracht gaat weg. Is erbij of blijft, er of, bij. Ja, blijft of, of gaat weg. Dat, ja. dat, dat, dat, dat hangt van een aantal factoren af. Maar eh, nog eens eventjes mijn vraag, je hebt hem geloof ik niet helemaal beantwoord... ...voelen nou die vakleerkrachten zich eh, met eh, dat, dat label cultuureducatie met kwaliteit zich in hun kuif gepikt? Ik denk dat scholen zich misschien een beetje in hun kuif gepikt kunnen voelen... ...want die doen echt hun best om, om daar het beste van te maken. Want wat ik nog niet heb gezegd, uh, dat weet ik van alle Goordense basisscholen... ...die nemen ook het kunstmenu van de Kunstbalie af. Dat is een, een provinciale instelling... En uh, dat is ook een heel goed doordacht aanbod. Um, op het gebied van ook weer dans, uh, uh, fotografie, uh, beeldende vorming. Uh, he hebben zij uh, programma's. En um, daar werken de Goerlense basisscholen ook samen. Want um, je hebt een aantal leerlingen nodig om dat financieel aantrekkelijk af te nemen. Oh zo. En dan heb je het voor golen Breed over een paar duizend leerlingen. Hmm. Huh? Dus daar hebben de Gorse scholen hun, hun kracht ook wel gebundeld. Maar er is al sprake van, ik weet het van SKBS-scholen, om dat te schrappen. SKBS? De, de, de, de Stichting Katholieke uh, SKBG Basisscholen, Basisscholen Gorle. SKBG, oh ja. ik zeg het oh ja. niet goed klopt. Stichting Katholiek Basisscholen Ah ja. Oh ja. ja. Maar heb ik onderweg ook iets gemist? Ik hoorde je zeggen, er zijn nu landelijke leerlijnen die er moeten komen met leerdoelen. Nee, ja, en dan zou je denken, dat is het ministerie van Onderwijs. Mm -hmm. ja. Nu is er B5, een aantal gemeentes ja. die zeggen... Oeh, dat, dat, dat gaan we. wij wel invullen. Uh, begint dus iedereen uh, ja. eigenlijk in een, een soort speeltuin idee... Ja. voor alles weer te ontwikkelen. Ja. Zoals juist op dit deelterrein van het onderwijs. natuur- en even natuureducatie, uh, cultuureducatie... Alle mogelijke educatieachtige dingen. Die niets met kernvakken uh, te maken hebben. Die van, uh, hangen er vaak een beetje bij. Uh, wat Lomp uh, gezegd. En dan komen er weer overal initiatieven. Van nu gaan wij het aanbod kwalitatief. ...een slag uh, laten maken... ...en daar programma's voor opzetten... Wij springen ...en over vijf daar op jaar in, ja. beginnen we weer opnieuw. Ja, uh, wij is springen dat daar op risico in. hier ja. ook? Ja, ja, goed. Moet de provincie dat niet er gewoon is, doen... ...als er, we dat wat schaal willen geven? Er, er is geld beschikbaar... Hè, ...vanuit de overheid... ...en um, dat is dan weer, ook weer... ...gekoppeld aan inwonersaantallen... ...per gemeente, dus als jij een gemeente bent... ...van omvang van 90.000... Uh, ...inwoners, dan kun jij... Um, um, geld aanvragen. 50 cent per inwoner. Wat dan geoormerkt is om die cultuureducatie met kwaliteit te realiseren. Maar dan moet je een gemeente zijn Dan moet je een duizend grote duizend? gemeente zijn. En dat, en dat oh, is gewoon oh, niet. Oh, dat krijgen we Vandaar dus in die B5. Dan, he, ja. dan kun je dus die dus vijf net, steden. Maar dan kun je dus net één coördinator aanstellen. Ja, maar goed, Die hebben dus ook hun eigen marktplaatsen ingericht. He, waar zij uh, de cultuuraanbieders in contact brengen met uh, het onderwijs, met de afnemers. Maar daarnaast heb je dus inderdaad die, die kunstbali vanuit de provincie, waarvan gezegd wordt: En die moet het dan maar regelen voor die kleinere gemeente. Ja. Dus wij dreigen nu wel een klein beetje tussen de wal en het schip te komen. Althans, daar heb ik wel via die kolom een ja, beetje de, ja, ja. De, de, de aandacht op willen vestigen. van... En moet die arme wethouder Want dat Jan van geld is nu beschikbaar daar, en, en wij hebben ons niet aangemeld. En moet die arme wethouder Jan van Groenendaal nou een vuist gaan maken? Of, of uh, met heel en Beek en met Oosterwijk? Uh, ja. Ja. Nou goed, ik weet in elk geval dat uh, de, de kist, de cultuur in school, poot 1 van die B5 Tilburg, ja, uh, in het verleden blijkbaar ook al, dus voor mijn tijd, uh, geprobeerd heeft die samenwerking te zoeken. Ja. Maar ja. Dan zal er ook geld die kant op moeten. En dat was hier niet. Dat werd hier niet. Toen, destijds, nee, blijkbaar niet. was er niet. Nee. Nou, we wilden, geloof ja. ik, met andere gemeentes gaan samenwerken. Hè? Ja. ja, nee, dat was ook heel gevoelig, natuurlijk, ja. in verband met die gemeentelijke herendelen. Ja. ja. <laughs> ja. Hm. Het is wel iets om in de gaten te houden, natuurlijk, op het goede moment. Uh, ja. Ik weet niet wat, wat je daar nu nog aan kunt doen. Nou ja, goed, wat. Uh, mij een goede zaak lijkt, is dat toch die, uh, de, de beleidsmakers uh, op dit gebied, hè, van, vanuit het onderwijs, maar ook vanuit de gemeente, gohlen. Want zo'n aanvraag om dat geld dat, wat beschikbaar is, daar ook voor uh, gelabeld te krijgen, dan, moet, dan zul je gezamenlijk een vuist moeten maken en die aanvraag moeten doen. Mm -hmm. Ja, en daar of zou het misschien ook kunnen dat het verstandig is, met alle respect voor, uh, voor jouw oproep, want daar voel ik heel veel voor maar om te zeggen... Laten we vooral dat papier niet vol gaan schrijven. Want als we op Goordse schaal hebben we het dan over 10.000 euro die we mislopen. Ja, ja. En daar wordt een coördinator van aangesteld die beleidsplannen gaat schrijven. Waar dan de scholen moet moeten reageren met beleidsprocessen en kwaliteitsnormen en standaarden. Die, uh, het komt nooit meer bij het kind aan. Hè? Nou, ja, de leerkrachten nee, moeten toch die uh, moeten uh, doen. Uiteraard worden die ook meegenomen. Die zullen ook een scholingstraject weer in moeten. Ja, maar, ja dan moeten zelf betalen maar, maar wat wat wat mij bijvoorbeeld zelf nog niet helder is op die school waar ik werk gebeurt ontzettend veel ja. hè? ik ik zal er verder nu niet op ingaan en dan denk ik en de overheid wil ook dat jij keuzes gaat maken dat jij zegt als school wij onze school gaat zich inzetten voor literatuur educatie dus wij gaan een leerlijn beschrijven literatuur educatie en dan is het de bedoeling dat je van daaruit de verbinding gaat zoeken met andere vakgebieden. Och, met muziek, met dans, met drama. Maar tegelijkertijd heeft dat, vind ik, ook weer de beperking in zich. Dat zal een aantal kinderen aanspreken. Hè? Ja. Maar ook een aantal kinderen die, die, die zul je op een andere manier moeten pakken. Uh, nee, en het, pakken. Zal, het zal jou aanspreken als dichteres. Ja, uh, bijvoorbeeld. Dan, doe jij nou ja. als cultuurcoördinator misschien juist in die hoek iets? Of, of uh, zeg je toch, ja, dat het mijn hobby leg ik niet over de school? Nee, maar, maar kijk, van, van leerkrachten wordt verwacht dat ze, dat ze overal goed in zijn. Dat is natuurlijk flauwekul. Hè? Dat, dat, dat is niet iedereen, en ook ik heb mijn voorkeuren. Maar ja, wat ik wel goed vind van onze school, is dat wij heel breed bezig zijn en dingen aanbieden. Maar goed, dat uh, is wel iets om verder nog uh, nee, ja, ja. uit te vogelen. Van, ja, gaan wij straks de slag missen als wij vinden van... Deze school vinden wij, doet het best goed, maar het moet blijkbaar anders. Maar ja, je wordt er al op afgerekend. Ook ja. ja, ja, ja. ja, ja dat de was in feite de achtergrond van mijn vraag. Uh, leerkrachten hebben op dit soort hele brede thema's... Uh, waar je meer moet doen dan waar je tijd voor hebt... Uh, ook een rol als inspirator te spelen. En dat ga je al heel gauw zoeken in de richting van waar je zelf affiniteit mee heeft. Dat lijkt ja. me niks mis ja. mee. Natuurlijk. Heel veel leerlingen kom je ook later tegen, die kunnen zeggen: die en die docent die heeft mij liefde voor dat of dat bijgebracht, omdat die daar zelf in geloofde. Ja. En ik geloof dus niet zo in leerlijnen, als ik ja. heel eerlijk ben, omdat die vastleggen dat een leerkracht liefde voor ballet moet hebben. Ja. Nou, ik kan je verzekeren, ja. dat heb ik niet. Ja, en, en, en, en wat ook nog een gecompliceerde factor gaat worden is, um, als het allemaal vast moet liggen, hoe gaat dat dan getoetst worden? Ja. Nou, daar geven wij een opdracht voor aan een gespecialiseerd instituut. Kost een paar centen, Cito. maar dan krijg je ook ja. wat. Um, ja. Ik zit toch voortdurend al sepsis uh, te, te beluisteren in jouw uh, interventies, Gerard. Uh, ja, Vooral als je het hebt over educatieachtige dingetjes. Um, er zijn veel educatieachtige dingetjes die op de basisschool afkomen. Um, was er niet uh, een, een, een sterke uh, grondstroom... ...voor uh, weer leren lezen, rekenen en schrijven. Weer terug uh, ja, ja, naar de basis? Ja, na, terug naar de basis. En uh, laten we die dingen toch vooral uh, ook leren... ...want uh, dat, dat komt helemaal in het gedrang. <lacht> uh, uh, <lacht> of is dat niet zo, uh, Wilma? Is dat uh, gechargeerd? Ja. <lacht> maar ik mocht dat ja. niet zeggen. Nee, <lacht> Ja, uh, ja, weer terug. Wat hebben naar jullie blaas. daar voor een plezier? Nee. Ja, even dat doen we wel na de uitzending. Oh, na de uitzending. Dat is heel leuk voor het publiek. Ja, nee, hey, jammer nou. Basisvaardigheden, die heb je zeker nodig. Uh, ook voor uh, creatieve creativiteitsontwikkeling. Uh, ja, maar er is meer in de wereld. Maar zie, zie jij dat dat is afgezakt? Dat, dat, dat uh, kinderen die momenteel de basisschool uh, verlaten. Uh, ...veel minder taalvaardig zijn... Veel, beter, ...veel minder kunnen spellen en schrijven... ...en, en uh, hun taal gebruiken... ...dan vroeger? Nou ja, nee... Ik, ik, ...ik heb geen... ...hele concrete cijfers paraat... ...maar ik... ...ik, uh, ik denk dat er wel mee valt. Ja, valt ja. wel mee. Ja, ik ik, ik... ...ik moet heel eerlijk zeggen... ...dat, dat jouw, ik er verder niet zoveel... ...zo jou aanvoelen... ...het valt wel mee. Ja... Waar moet je het mee vergelijken? Ik heb daar verder geen onderzoek naar gedaan. Ik, uh, nee. het, het is wel wat, ja. wat gezegd wordt. Dus daar zal wel een kern inzitten. Het, inziet, het, het maar. is een hele grootschalige internationale onderzoek. En ziet, als je het even bijvoorbeeld over ja. rekenvaardigheid hebt. In zijn algemeenheid wordt die beter. Wordt beter? Die wordt beter. Rekenvaardigheid? Ja. ja. Taalvaardigheid. Omgaan ik, met vaak probleem, Japanen, problemen. Dat, dat, gaat st dat stijgt. En dat is... Ja, maar dat is dus hoe ga je rekenvaardigheid definiëren? Is dat... Een staardeling die je vroeger op papier moest doen. Uh, ja, ja. Ja. Sorry, ik heb Ja. Uh, dus in die zin is natuurlijk is elke school bezig met andere invulling van uh, die kernvakken, van wat je daarvoor moet kennen. Uh, en dat is anders dan 50 jaar geleden. Hè, daar lijkt me ook helemaal niks mis mee. En als je daar niet op reageert, dat in een computergeoriënteerde samenleving. Uh, ...kinderen met andere eisen geconfronteerd worden en andere kennis uh, moeten hebben... ...en dat je daar dus tijd voor in moet ruimen. Dat lijkt me zo logisch. En dat je dat dus vooral op het niveau van de scholen zelf uh, moet gaan doen. Ja. Uh, dat zou mijn pleidooi uh, zijn. Ja. Vooral niet... De te... dingen moeten natuurlijk ook landelijk geregeld uh, worden. Nu moeten wij geloof ik in gejuich uitbarsten. <laughs> hoera, hoera, hoera. Nou, we hebben nog een derde onderwerp. Ja. Uh, Jan, gaat het over voorop? ja. Hoe raad je het? Hoe raad je het? <laughs> uh, maar het gaat ook over GSB. Uh, die telt ook mee. GSB en voorop zijn gisteren beide gepromoveerd naar een hogere klasse. Waarbij uh, GSB van de vierde naar de derde gaat en voorop van de derde naar de tweede. Dus... Ze blijven elkaar uh, mijden. Is Voorhap dan kampioen geworden? En nee, uh, op een oorna, maar via de na-competitie. Uh, dat hebben ze subliem gedaan, hebben ze de tweede klasse bereikt. In de competitie was het ook erg spannend op het laatst. Uh, bijzonder is dat, uh, ook voor de geschiedenis van het voetbal en geworden dat Voorhap 15 wedstrijden op rij heeft gewonnen. Dat is uniek. En, uh, dat betekende dat ze op de tweede plaats zijn geëindigd. Oh ja. Op één punt na de dat, kampioen. Het was nou juist zo spannend. Het zag er nou uit dat ze kampioen zouden worden. Nee, nee. Maar nee. dat lukte niet. Nee, nee ze zijn nee? geen moment in nee? die sfeer gekomen. Oh. Uh, er was een moment dat de, de, de kampioen, SBC Uit Eindhoven, uh, sorry het die uh, speelde een wedstrijd. En als die wedstrijd niet was gewonnen erin, hadden wij in de, uh, wij een, uh, hoe heet dat nou, een. Uh, Theoretische kans gehad. Nee, dan hadden we een beslissingswedstrijd moeten oh, spelen. beslissingswedstrijd ja. moeten spelen. Oh. Dat is niet gebeurd. SBC werd kampioen. Wij hmm. speelden een na competitie en hebben daar vier wedstrijden op rij gewonnen met een doelstel van 13 voor en drie tegen. Zo so. Dat is echt gigantisch. Eh, het was erg leuk, eh, spannend in Eindhoven. Waren er waren veel supporters, ook uniek, drie bussen vol. Er waren zo'n 300 supporters uit schoren in Eindhoven, er waren er meer dan van de thuisclub. Oh, oh ja. Vuurwerk uh, en, en uh, de sfeer was, was geweldig. Het was moeizaam, slechte wedstrijd, maar dat is meestal met dit soort wedstrijden. En uh, ze wonnen met 2-0 uh, en uh, bij de tweede goal was het gespeeld. Uh, en kwam de tegenstander ook niet meer aan te passen en daarna was het feest. GSB heeft in, in Engelen een wedstrijd gespeeld tegen Beest en ze wonnen met 5-3 en dat... Uh, ...was uh, ook knap van, van onze zustervereniging. Uh, welke vereniging speelt nou hoger? VWAP. Dat is Voorap In klasse? Nu in de derde, gaat naar de tweede. Gaat naar de tweede klas. Ja, en GSB was vierde. En was vierde en gaat naar de derde. En gaat naar de derde. Dus waar wij nu uit vertrokken zijn... Uh, ...komt GSB erin. Oh, dus... En we spelen straks tegen clubs als Het Zand, Sarto... Uh, ...hier in de regio. En dat is ook wel een leuke derby's. Ja, dat worden derby's. Ja. Oh, ja. Het kan nog hoger, want ik heb ooit uh, ja, het voorzitterschap bekleed van de club. En in die tijd uh, gingen we naar de hoofdklasse, maar daarna zijn we weer afgezakt en nu zijn we weer aan het stijgen. Dat heeft ook nog in de hoofdklasse ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Dan worden je beste spelers weggekocht. En, ja. uh, oh ja, en, maar nu stijgt het weer en het, de hoofdklasse is toch het doel. Ja, eerste klas is het doel. Eerste klas is Hoofdklassen meevallen. Oh, ja. Maar eh, wij hebben, kan ik nog eens laatste zeggen... een hele goede jeugdopleiding. Dat biedt perspectief voor de toekomst. Er zijn ook verschillende jongens van de A1... die al in het eerste gespeeld hebben. En de jeugd heeft immers de toekomst. Natuurlijk, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nou, goed, fijn dat, dat jij dit in deze Goldse Kring hebt ingebracht. De laatste berichten over Voorhab en GSBW... We zijn aan het eind van deze Golse kringen. Wij danken Anneke Scholte, Wilma Robbe en Jan Lone voor hun bijdrage aan deze interessante kring. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.